6 uur. Het NOS-journaal. Anno Duyvene de Wit. Roer integratiebeleid moet om, zegt Donner. Problemen door hoosbuien in de achterhoek. En 30 miljoen kilo groenten door EH-crisis op de composthoop. Het kabinet neemt verder afstand van Nederland als multiculturele samenleving. Dat schrijft minister Donner in een brief aan de Tweede Kamer over het integratiebeleid. Integratie is niet langer de verantwoordelijkheid van de overheid, maar van de migrant. Die wordt nog meer verplicht om in te burgeren, om te voorkomen dat mensen langs elkaar gaan leven en niemand zich meer thuis voelt, schrijft Donner. Hij stopt met het geven van subsidie voor de integratie van specifieke groepen allochtonen. Verder worden gedwongen huwelijken strafbaar en komt er een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Donner spreekt van een koerswijziging. Volgens hem mag de Nederlandse samenleving zijn herkenbaarheid niet verliezen... en kan er niet getornd worden aan de uitgangspunten... die door de geschiedenis heen zijn bepaald. Hevige regenbuien hebben in verschillende delen van het land tot wateroverlast geleid. Zo werd in de Achterhoek Doetinchem kort na 12 uur door zware buien getroffen. Straten veranderden in riviertjes, putdeksels kwamen omhoog en kelders liepen onder. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor... Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen denken dat de regen... het watertekort in verschillende delen van het land voorlopig niet zal oplossen. De komende weken wordt meer regen verwacht... maar de hoeveelheid regen en de verdamping houden elkaar ongeveer in evenwicht. Voorlopig blijven de meeste waterwegen nog wel bevaarbaar... onder meer omdat er extra water wordt toegeleid. Alle instellingen voor psychiatrische zorg... houden eind deze maand een opnamestop van maximaal 24 uur. Ze voeren daarmee actie tegen de bezuinigingen van het kabinet... GGZ Nederland erkent dat patiënten last kunnen hebben van de acties... maar de branchevereniging ziet geen andere manier om protest aan te tekenen. Voorzitter Bart van GGZ Nederland vindt dat psychiatrische patiënten... door het kabinet weggezet worden als niet-zieken. Ze noemt het idioot dat iemand met psychosis... wel een eigen bijdrage moet betalen... en iemand met bijvoorbeeld een hernia niet. Binnen de plannen van het kabinet moeten psychiatrische patiënten... maximaal 600 euro per jaar zelf gaan betalen. Asielzoekers uit Syrië mogen voorlopig in Nederland blijven. De IND zal geen besluit nemen over hun aanvraag. Ook afgewezen Syriërs zullen vooralsnog niet teruggestuurd worden. Dat heeft minister Leers besloten vanwege de onveilige situatie in het land. Bij demonstraties tegen het regime zijn de afgelopen tijd doden gevallen. Leers schrijft dat het lastig is om de politieke situatie en de veiligheid in Syrië te beoordelen. Daardoor kan de IND voorlopig geen beslissingen nemen over ingediende asielverzoeken. De Syrische asielzoekers krijgen in de tussentijd opvang in Nederland. Het gaat om ongeveer 200 mensen. Amerikaanse media melden dat de democratische politicus Anthony Weiner... zich terugtrekt uit het huis van afgevaardigden. Weiner ligt onder vuur sinds bekend werd dat hij pikante foto's van zichzelf... aan verschillende vrouwen heeft gestuurd. Eerst zei Weiner dat iemand zijn Twitter-account had gehackt... maar later gaf hij toe dat hij de foto's zelf had verstuurd. De afgelopen week hebben partijgenoten druk op Wiener uitgeoefend om af te treden... en president Obama zei in een interview dat hij zou opstappen als hij in Wieners schoenen stond. Een Nederlandse patrouille heeft op de Middellandse Zee een drugstransport onderschept. Het marineschip Mercuur vaart bij de Spaanse kust in het kader van de Europese grensbewaking. Dertig mijl uit de kust wilde het schip onderzoek doen naar een verdacht bootje. Toen het dichterbij kwam gooide de bemanning van het bootje iets groots overboord... En in totaal bleek het bootje 400 kilo hars te vervoeren. De Spaanse autoriteiten hebben twee opvarenden van het bootje aangehouden. Sinds het uitbreken van de EHEC-crisis hebben Nederlandse telers 30 miljoen kilo groenten doorgedraaid. Het waren 13 miljoen kilo komkommers en even zoveel tomaten. Zo is becijferd door het productschap Tuinbouw. De rest bestaat uit paprika's en sla. Alle groenten verdwenen vrijwel meteen na het oogsten op de composthoop. Inmiddels trekt de vraag naar Nederlandse komkommers weer iets aan... doordat ze ook in Duitsland weer mogen worden gegeten. Teders hebben er nog wel veel last van... dat de Russen hun boycott van Europese groenten nog niet hebben opgeheven. Televisiepresentator Ron Boshart heeft een rechtszaak tegen de VARA gewonnen. In de VARA-gids stond Boshart in de satirische rubriek Lucky TV... afgebeeld als de Bosnisch-Servische generaal Mladic. En naast de foto stond dat de presentator graag een keer afgebeeld wilde worden... als oorlogsmisdadiger. Volgens de VARA ging het duidelijk om een grap. Maar Bossart zag er de humor niet van in en stapte naar de rechter. Die stelde hem vanmiddag in het gelijk. Volgens de rechtbank zijn de foto en de tekst onnodig grievend. De VARA moet in de eerstvolgende gids een rectificatie plaatsen van een halve pagina. Tot besluit het weer: onweersbuien met in het zuidoosten ook kans op hagel en windstoten. Vanavond en vannacht droog. Alleen in de kuststrook kans op een enkele bui: minimaal rond 9 graden. Morgen eerst zon, later bewolking en in de avond regen. Het wordt dan opnieuw een graad of twintig. B verkeersinformatie Het is een drukke avondspits. Er staat nu 240 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. De druk op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Nieuwegein staat 12 kilometer file. Dat heeft ook te maken met de drukte op de A12. Van Daarnaag naar Utrecht staat voor Knoop het Oude Rijn 7 kilometer. En tussen Knopert Oude Rijn en Bunnik richting Arnhem 8 kilometer file. Dat komt ook door wegwerkzaamheden. Op de hoofdrijbaan is maar één rijstrook open. Op de A20 hoek van de land richting Gouda... staat voor knooppunt de Bresseplein een file van 9 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os... tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk, 9 kilometer. Wilt u een autoverzekering zonder eigen risico... met een uitgebreide schadeservice... en de vertrouwde hulp van de ANWB-alarmcentrale... Sluit dan nu de nieuwe AWB Autoverzekering af. Dan bent u snel weer op weg. De AWB Autoverzekering. Sluit nu af en ontvang een cadeaukaart te waarde van maar liefst 100 euro. Ga naar awb.nl slash verzekeringen.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 Of een neushaartrimmertje. Een sigarenknipper. Een golfputtersetje. Maar nee, joh, dat wil je vader allemaal niet. Geef hem gewoon een boek. Want van boeken krijg je nooit genoeg. Kies Office Basis van Ziggo Zakelijk en werk nu ook supersnel. En draadloos met de gratis wifi-modem. Bel 0800 0620. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. 8 over 6, goedenavond. Crisis op crisis op crisis in Griekenland. Een dreigend faillissement, woede onder de bevolking... en nu ook acute politieke problemen voor premier Papandreou. De positie van de Griekse premier Papandreou hangt aan een zijdedraadje. Zojuist gaf hij in het parlement een toespraak. Gekeken en geluisterd, Connie Keeser, wat had hij te dus zeggen? Nou, de premier heeft in op sommige punten emotioneel betoog uh, de parlementsfractie opgeroepen hem te steunen. Hij zei: het is onze verplichting dringende veranderingen door te voeren om het land te redden. Ondanks dat die veranderingen soms onrechtvaardig zijn en mensen moet, moeten betalen voor de fouten van het verleden. Maar zei: we hebben niet de luxe om nu onderling te gaan vechten. En Papandreou sprak het vertrouwen uit uh, in zijn eigen fractie en erkende dat er een zware taak te wachten staat. Je zegt een en emotioneel pleit door, is dat een manier om als crisisleider het parlement toe te spreken en aan zich te binden? Ja, dat denk ik wel, want uh, vanmiddag uh, ja, on, is er toch grote onrust ontstaan in de parlementsfractie. Dat begon al toen twee socialistische parlementsleden ontslag uh, uh, aanboden en hun zetel beschikbaar stelden. En vooral de eerste, een, een ja, bekend parlementslid, oefende harde kritiek uit op het beleid van de regering. En daarna volgden nog meer verklaringen van andere socialistische leden... ...die openlijk hun twijfel uitspraken over de leidende capaciteiten van uh, papa. Van dus het vertrouwen van de premier kwam op, uh, op het spel te staan. Maar ze vertrouwen nog wel zodanig dat de oppositie inderdaad samen met hem wil werken... in de komende weken om met een nieuw bezuinigingsplan te komen... en daarmee Europa uh, tevreden te stellen? Ja, Papandreou heeft wel gezegd dat hij dat nog uh, gaat proberen om, om uh, consensus te krijgen met, uh, met de oppositiepartij. Maar wat hij nu toch doen, gaat doen is veranderingen in zijn kabinet aanbrengen. En daar uh, is hij nu mee bezig, na de speech in, uh, in zijn eigen fractie. En de, de verwachting is toch dat uh, nou, middernacht of na middernacht er een uh, ja, nieuwe Griekse regering uh, uh, ligt. En die veranderingen betekent dan ook dat er mensen van de oppositie inkomen, Of is het mensen die nee. hij zelf toevoegt? Nee, ja, nee want dat, uh, dat is mislukt uh, gisteren. Hè, consensus, de poging om een re regering van nationale eenheid op te zetten. Uh, het wordt, een, uh, wordt een, nog steeds een uh, socialistische regering. Uh, het is wel uh, zeer waarschijnlijk dat er ook mensen van buiten inkomen. Uh, bijvoorbeeld technocraten, uh, economen misschien. Maar goed, dat moeten we even afwachten, hoe, uh, hoe dat verloopt vandaag komt op een dag na die demonstraties escalerende protesten. Gisteren, heeft dat nou nog iets uitgehaald? Nou, ik denk dat, dat parlementsleden wel geschrokken zijn... En, uh, van de massale protesten op straat. En, en niet zozeer die van de vakbonden, maar wel van de... Ja, gewone burgers die al drie weken elke avond voor het parlement verschijnen. Dat zijn jongeren, ouderen, families met kinderen die niets met politieke partijen of vakbonden te maken hebben. En die normaal gesproken niet op straat demonstreren. Dus dat is best uniek hier in Griekenland. En ik denk dat parlementsleden daardoor best wakker geschud zijn. En ja, ook wel, uh, en niet meer alleen denken aan het behoud van hun zetel. Maar beseffen dat er ook veranderingen moeten komen in het politieke systeem hier. Conny Keijzer, we gaan zien wat het allemaal teweeg gaat brengen. Dank je wel. Nog meer Griekenland. President van de Nederlandse bank Nout Wellenk wil dat Europa nog meer geld stort in het noodfonds voor banken. Het fonds zou verdubbeld moeten worden van 750 naar 1500 miljard. Bart Kamphuis van de Economie Redactie een hoop ja. geld. Vanwaar, vanwaar deze oproep van Wellink. Ja, het is inderdaad een ja, onvoorstelbare grote hoeveelheid geld. En Wellink die doet die oproep om uh, duidelijk te maken dat als je bij een nieuwe steunoperatie voor Griekenland, hè, die is nodig, naast het be be bestaande pakket van 112 miljard is het geloof ik ook nog een nieuwe 85 miljard, als je bij die nieuwe steunoperatie ook private partijen wil betrekken, zoals banken en pensioenfondsen, dat je dan eigenlijk wel heel goed moet uh, weten waar je mee bezig bent. Want uh, als je die partijen bij betrekt, bijvoorbeeld banken... dan kan het zo zijn dat uh, de schulden die die banken... de Griekse schulden die die banken nu in de boeken hebben staan... dat die minder waard worden. En dat dus de banken in de problemen komen. En als banken in de problemen komen... ja, dan moeten toch uiteindelijk overheden klaarstaan... Uh, moet Europa klaar zijn om die banken zo nodig overeind te houden. En daarvoor is dus een enorm groot uh, noodfonds nodig, zegt Veel, twee, Eigenlijk Twee keer zo groot als het noodfonds dat er nu is. Maar eigenlijk vindt Wellink dat je die private sector... de banken, de pensioenfondsen... helemaal buiten een nieuwe steunoperatie moet houden. Of tenminste, dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Die banken, dat zijn wij. Maar als banken een stuk van de rekening moeten betalen... betekent dat minder kredietverlening door, door banken. Of betekent in sommige lang, landen kapitaalinjecties in banken. Het tweede punt is dat je niet te veel illusie moet hebben... over de omvang van een vrijwillige private sector involvement. Als je zegt dat moet een heel substantieel bedrag zijn... maar het moet vrijwillig gebeuren. Als je die twee voorwaarden tegelijk wil voldoen dan moet je goed realiseren eh, dat eh, dat niet zal meevallen. Heel veel van eh, dat papier is verspreid over heel veel partijen... die zelfstandig kunnen beslissen niet mee te doen. Welk, als ik heel goed naar hem luister, zegt dus eigenlijk ook... dat het nauwelijks mogelijk is om de banken erbij te betrekken. Ja, ja, je weet, Duitsland, Nederland ook... min of meer onder druk van de publieke opinie... willen dat die banken meedoen. Maar wat Welink hier zegt, van ja, dat is, dat is eigenlijk heel erg lastig om te doen. Want al dat schuldpapier dat is verspreid over de wereld. Bij allerlei verschillende financiële instellingen. En die financiële instellingen die kun je niet dwingen. Wat je bijvoorbeeld wel zou kunnen doen, is, ja, is een soort truc eigenlijk dat je uh, nieuw schuldpapier uitgeeft en dat je daarbij zegt... dat bij het terugbetalen van die nieuwe schulden... dat nieuwe schuldpapier voorrang krijgt boven het oude schuldpapier... Maar daardoor wordt het oude schuldpapier wordt ook weer minder waard. En ontstaat er wantrouwen in de financiële sector als het gaat om schulden van landen. En dat zou dan weer kunnen gaan uitstralen naar schuldpapier van andere zwakke landen, zoals Spanje, Ierland, Portugal. Je kent ze wel. Dus dat is een gevaarlijk uitstralingseffect van als je banken betrekt bij een nieuwe steunoperatie. En dat, dat, dat uitstralingseffect dat heeft niet alleen effect, zegt Welling, op de, de, de internationale financiële wereld, maar ook de Grieken zelf. Want ja, die verliezen ook. Het vertrouwen in hun eigen banken. En die kunnen dat hun geld gaan wegbrengen. Ze ze overal mee terecht kunnen. Ze hoeven dat niet om te wisselen tegen andere valuta. Uh, en dat vergroot weer de problematiek van het, van het Griekse bankwezen. Dus uh, mijn, mijn stelling is heel simpel: uh, zo snel mogelijk uh, met, een, met een plan komen. Maar dat plan, Bart, dat ligt er nog niet. Nee, nee, er is, zoals je weet, nu een soort tussenoplossing. Wel die nieuwe tranche van het bestaande pakket... maar over een nieuwe steunoperatie is er nog geen overeenstemming in Europa. En ondertussen hebben we zojuist gehoord dat Griekenland... wordt daar ook nog uh, geworsteld met het vinden van de steun... van de noodzakelijke hervormingsmaatregelen. Ik heb Miguel uit de deur. Bart Kampuis, dankjewel. Straks de damhechten in de waterleiding Duinen, die zijn hun leven niet meer zeker, want de provincie gaat het geweer opnemen. Edwin Gerrisen, hoe staat het op de wegen? Nou, de files worden langzaam wel wat korter. 180 kilometer staat er in totaal. Het is nog steeds het drukste rond Utrecht en Rotterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Diemen staat 2 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat bij Utrecht... voor Nieuwegein 5 kilometer file. Dat heeft ook te maken met de drukte op de A12 bij Utrecht. Tussen Woerden en Bunnik staat bij elkaar 14 kilometer file. Dat komt ook door wegwerkzaamheden. Op de hoofdrijbaan is maar één rijstrook open. Op de A50 van Arnhem naar Os staat tussen Knoop het Grijzoord en Knoop het Ewijk nog een lange vierde van 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Opschudding in België over een uitgelekte lijst van uitzendbureau ADECO. Een lijst van bedrijven die alleen blanke Belgen zouden willen inhuren. En het gaat niet om de minste bedrijven. b b, -B. Uitzendbureau ADECO had er een speciale term voor in België. B-B-B. Ofwel Blanc Bleu Belgisch, Blank, blauw en Belgisch. Normaal een term uit de koeienhandel voor raszuivere Belgische koeien. Maar bij ADECO stond BBB voor iets anders. Blanke en Belgische uitzendkrachten. Het uitzendbureau gebruikte de term om bij te houden welke bedrijven niet wilden werken met allochtone uitzendkrachten. Maar alleen blanke Belgen willen, dat is natuurlijk discriminatie en racisme zelfs vond een rechter twee weken geleden al. ADECO werd veroordeeld tot een symbolische boete van 1 euro... voor de term BBB. Maar welke bedrijven dan precies om een BBB-uitzendkracht vroegen? Dat was toch niet bekend. Tot vandaag. De apartheidslijst werd die genoemd. Die lekte vandaag uit. Zo'n 80 bedrijven staan erop. Bedrijven die volgens ADECO geen buitenlanders willen hebben. En dat zijn niet de minste. BMW zoekt een Blanc Bleu Belge Monteur. CNA, een BBB-verkoopster. Grote supermarktketen Delhaize, een blanke chauffeur. Swatch zoekt een blanke horlogemaker. Een parkeerdienst uit Brussel zoekt parkeerwachters van het soort BBB. Zelfs kledingbedrijf Benetton staat op de lijst. Een bedrijf dat toch vooral bekend is om zijn reclames... met witte, zwarte, mensen, bruine, gele. Maar volgens ADECO wilde ook Benetton... liever geen allochtone uit zijn krachten hebben. De bedrijven zelf ontkennen dat ze ooit hebben gediscrimineerd. Ze wijzen erop dat de lijst tien jaar oud is. En ze zeggen dat ze geen idee hebben hoe ze op die lijst zijn terechtgekomen. Koert Smits van CNA België. Wij kunnen daar enkel over speculeren waarom Adico dat in haar dossier zou opgenomen hebben. Waarom zij met dergelijke code zouden werken. Ons is het totaal onbekend. Het is zo dat wij vandaag een interne politiek hebben van diversiteit en ondiscriminatie, Zegt Sarah de Bruin van ElectraBel. En dat wij ook dus ten zeerste uh, verbaasd zijn dat wij dan ook op die lijst staan. Maar volgens het Belgische Centrum van Gelijke Kansen en Racismebestrijding is de uitgelekte lijst misschien verouderd. Belgische uitzendbureaus discrimineren nog steeds. Uit recent onderzoek blijkt dat 1 op de vier uitzendbureaus ingaat... op de vraag om geen buitenlanders te sturen. Racismebestrijder Jozef de Witte. Wat blijkt uit dat recente onderzoek? 28% van de kantoren is wel degelijk ingegaan op een vraag om te discrimineren. Dus we hebben wel degelijk een probleem. De overheid moet meer controleren, effectief. Vandaag zouden er 40 controles per jaar zijn. zo opgetrokken naar 50 controles per jaar... Het komt nog altijd neer op één controle om de twaalf jaar, wat toch bijzonder weinig is. ADECO zelf wil niet reageren op alle ophef. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen de veroordeling van twee weken geleden en wacht de uitspraak af. Korsblend Joris van Poppel. Het kabinet rekent af met de multiculturele samenleving. De Nederlandse normen en waarden zijn leidend. En dat is leidend met een korte I. Nieuwkomers moeten zich daaraan houden. Dat staat in de integratievisie van het kabinet. Minister Donner van Binnenlandse Zaken legt het uit. We zijn een multiculturele samenleving, in die zin dat hier mensen van veel culturen wonen. Maar wat, waar het kabinet wel afstand van wil nemen, is dat daarbinnen ja, ieder zijn eigen cultuur vooral verder moet leven. Nee, als we hier willen samenleven, dan hebben we het er belang bij om wat we beschouwen als Nederlandse samenleving, om dat vooral ook te zorgen dat we dat ook aan onze kinderen door kunnen geven. Met de waarden die daarin zitten. Met de verantwoordelijkheden die dat inhoudt. Zegt u daarmee dat de Nederlandse samenleving... de Nederlandse cultuur boven andere culturen staat? Hier in Nederland hebben we een Nederlandse samenleving. En als we het hebben over inburger in Nederland... dan hebben we het over iets wat we voelen als Nederlandse samenleving. En typisch Nederlands is dus saamhorigheid, zegt u? Eén onderdeel daarvan inderdaad wel degelijk een gevoel van solidariteit. Een gevoel ook van... Gelijkheid, onder andere. Gevoel van, uh, ja, tot op zekere hoogte ook je met veel dingen willen bemoeien. Uh, dat zijn kenmerken. Die daar zitten. En het moet dus overgebracht worden en overgenomen worden ook door mensen die van buiten naar Nederland komen. En dat is een koerswijziging eigenlijk zegt u met het verleden. Dat is met name als mensen zich hier duurzaam willen vestigen. Dat niet alleen maar een kwestie is van nou je leert Nederlands en uh, je weet hoe onze gewoonten hier zijn. En voor de rest moet iedereen maar vooral doen helemaal zoals die dat wil. Dat is voor een deel. Ook weer typisch Nederlands om dat zo te doen, maar het is aan de andere kant wel zo dat we zeggen op een goed moment, we willen hier wel het gevoel hebben dat we hier thuis zijn. En dat willen we ook, dat andere mensen zich hier daar, ja, in deel gaan nemen, zich ook hier een thuis kunnen maken met hun bijdrage. Een kernwoord ook in uw uh, brief is zelfredzaamheid. Het is niet allemaal meer uh, de overheid die het moet doen, maar de burger zelf. En daarmee wilt u ook een heleboel subsidies stopzetten. Uh, waarom is dat zo belangrijk? Er nou, is één fundamentele verandering dat tot nu toe in uh, het integratiebeleid het beschouwd werd als verantwoordelijkheid van de overheid... om mensen met een cursus aan te bieden, zodat ze konden integreren... Daar wordt ook in de notitie aangegeven... nee, dat zien we toch meer als de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Om dezelfde reden eh, zeggen we... van: we moeten niet in het beleid doorgaan... met allerlei beleid heel specifiek op doelgroepen richten... daar eventueel ook specifiek met subsidies... daar allerlei maatregelen treffen... want op die wijze hou ik die groepen in wezen in stand. Wat aan problemen is... Moeten we met algemene maatregelen opzien te lossen? In dat kader kunnen we wel degelijk constateren dat sommigen meer moeite hebben, dat we meer moeite hebben met het gedrag van sommige mensen. Dat pakken we dan in dat kader aan. Maar hoe meer ik speciale maatregelen voor speciale groepen heb, des te langer hou ik die groepen in stand. Margeer Boer, in gesprek met minister Donner. De provincie Noord-Holland gaat niet wachten op toestemming van Amsterdam... voor het afschieten van damherten in de waterleidingduinen. De herten zorgen voor grote problemen. De gemeenteraad van Amsterdam erkent dat afschieten nodig is... maar wil eerst dat alle andere opties zijn geprobeerd. Gedeputeerde Jaap Bond, goedenavond. Goedenavond. Eerst even over die herten. Wat zijn de problemen? Ja, het zijn er te veel. Te veel? Ja, en het wordt er ook steeds meer. Een groei, een groei van de populatie van tussen de 24 en de 29 procent per jaar. Ja? En? Ja, dan worden het dusdanig veel dat ze dus het gebied uittreden. Zoals dat ook in de afgelopen tijd steeds meer gebeurt. En we zien ook dat het aantal incidenten met damhetten ook stijgt. Wat gebeurt er zoal? Aanrijdingen. Hetten die aangereden worden. Bijna aanrijdingen. Heel veel schade. Niet alleen aan landbouw, maar ook aan mensen die daar wonen, aan hun tuinen. En ja, ze lopen ook gewoon soms door het centrum van Zandvoort. En dat kan niet? Ik vind dat dat niet echt uh, hoort, nee. Ik vind ja. dat ze wel in het gebied moeten blijven. Maar wacht even, het over Zandvoort. Hè. Het gebied, de duinen liggen aan de kust tussen Zandvoort en Noordwijk. Wat heeft Amsterdam er dan over te zeggen? Uh, het uh, gebied, uh, dat, dat zijn de Amsterdamse waterleidingduinen. Het ligt ook tussen de Kennemerduinen en het Nationaal Park zuid Kennemerland in. En Amsterdam is de beheerder, uh, de eigenaar van die, van, van die grond, van dat stuk gebied. Oké, okay. en dat getreuzel van Amsterdam, want zo mogen we het misschien wel noemen, dat er bij toe zat... Nou, kijk, wat we constateren is dat uh, Amsterdam in uh, zo rond 2002 heeft besloten om te stoppen met het beheer en te beginnen met het hekkenplan. Uh, nou ja, met dus als gevolg uh, dat dus, uh, ja, toen het beheer stopte, uh, dat er nu dus een enorme populatie is. Uh, te groot uh, voor het gebied en een steeds stijgende overlast. Uh, en we zien dus ook dat het hekkenplan uh, ja, niet helemaal uh, voldoet aan de verwachtingen. Want het hekkenplan had erin moeten voorzien dat de herten geen kant op konden? Ja. Maar ook daar hebben wij onze twijfels. Dat staat ook in dat beheerplan. Uh, omdat uh, de hekken niet het hele gebied zullen uh, afschermen. Uh, de blijven aan de kant van de duinen. En aan de kant van de, uh, van, van, van de kermenduinen. Daar, dus, uh, daar komen geen hekken. Maar je kunt er gisteren roosters ook... plaatsen? Ja, dat helpt niet. Want ze kunnen nogal goed springen. Uh, en dat blijkt ook al op plaatsen waar de hekken al geplaatst zijn. Uh, dat ze daar ook soms gewoon overheen springen. En dan zegt de gemeenteraad van Amsterdam nu... Oké, okay, afschieten is nodig, maar we willen eerst alle andere opties proberen. Welke opties zijn er dan nog? Nou, kijk, de enige optie die er dus is, uh, dat is dus nog het, het hekkenplan afmaken, uh, want dat is wat Amsterdam uh, nu uh, in meerderheid in de raad uh, zegt. Het college heeft trouwens uh, unaniem het beheerplan uh, ondersteund, uh, wat de provincies Noord en Zuid- Holland samen hebben gemaakt. Uh, maar de raad uh, wil dus eerst dat afwachten, en ja, dan zijn we dus ongeveer drie jaar verder. Uh, ...het plan voor de hek om het af te maken, dat duurt ongeveer een jaar tot anderhalf jaar. Dan zul je het effect moeten monitoren, ben je een jaar verder. Ja. En voordat je dan uh, kunt overgaan tot het, afge af, het afgeven na het aanvragen van de vergunning onbeffing... ...waar wij ook uh, van verwachten dat er partijen zijn die daar uh, het bezwaar tegen zullen aantekenen... ...dan ben je drie jaar verder. En, en tegen de die de tijd zijn er vijf, zes, misschien wel zevenduizend herten bijgekomen. Ja, die gaat u er, beginnen met afschieten. Nou, uh, wij wachten nu eerst even formeel uh, de beslissing van de Raad van Amsterdam af. Want dit was een commissiebehandeling. Uh, uh, dus wie weet dat er in de komende twee weken nog iets uh, gebeurt... waardoor uh, fracties toch van mening veranderen. Ik, dat weet je maar nooit. Uh, in de tussentijd heb ik natuurlijk overleg met uh, wethouder Gerels van Amsterdam... Uh, en met de gemeente, uh, die natuurlijk nu al aan de telefoon hebben gehangen... van ja, wat gaan we nu doen. En met Zuid-Holland, uh, daar trekken wij samen mee op in dit proces... En dan zullen we met het beheerplan kijken of we over kunnen gaan tot een aanwijzing. We wachten af de komende weken via een vergadering wellicht. In ieder geval zijn de wapens geladen. Gedeputeerde Jaapont, dank u wel. Ja, graag gedaan. En wij nog één minuutje over aan het einde van deze uitzending... om even te kijken of Rosmalen weer eens begonnen. De regen. Uh, Marcella. Nou, de zon schijnt inmiddels, je wilt het niet geloven. Oh, ik zie zelfs uh, blauwe lucht. En na een uh, behoorlijke lange regenonderbreking uh, zijn uh, Svetlana, Kuznetsova en uh, Sibulkova weer de baan opgekomen. En ze zijn nu uh, vijf minuten aan het inslaan om uh, vervolgens die kwartfinale partij te hervatten. Het staat daarin 4-4 uh, in de eerste set. Die andere drie uh, halve finalisten zijn al bekend bij de vrouwen. Twee Italiaanse, Vinci en Oprandi en een Australische Dokic... Dus het wachten is nog op de uitslag van deze partij... tussen Koetsnetsova en Sibulkova. In ieder geval schijnt de zon tijd om naar buiten te gaan. Dit is het einde van het NWS Radio 1-journaal. Ik wens u een hele prettige avond. Na de Sterrennieuws nieuws gaat avondspits van WNL door... met presentator Kasper Kooi. Kasper, wat gaan jullie doen? Ja, goedenavond Tim. Volgens Nout Welling van de Nederlandse Bank... gaan we in de toekomst veel sneller en vaker verplicht... van baan en werkgever wisselen. Hoe je daarmee om moet gaan, dat hoor je zo. En het probleem van de files in ons land, dat ben jij. Zometeen, WNL, hierop op 1. Weet je wat? Doe het dan lekker zelf! In het algemeen heb je jezelf uitstekend onder controle. En toch, neem je niet te veel hooi op je vork? Schouten en Nelissen helpt je het beste uit jezelf te halen. Met training, coaching en nieuwe manieren van leren. Bijvoorbeeld op het gebied van stress en spanning. Kijk op sn.nl. Schouten en Nelissen. Het kan beter. De Burmeese bevolking leidt al bijna 60 jaar onder een militaire dictatuur. Meer dan 1 miljoen mensen zijn van huis en hart verdreven... en op de vlucht voor geweld. Ze zijn verstoken van medische hulp... en leven in gebieden die vol met landmijnen liggen. Met gevaar voor eigen leven trekken dappere dokters te voet door dit gebied... met alleen een rugzak op. Steun het werk van deze rugzakdokters. Geef aan Stichting Vluchteling. Giro 999 Den Haag. Giro 999. Graag nu. Nu last minute vakantievoordeel bij weekam.nl. Top 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. weekam.nl. Klikt met jouw vakantie. Als je ziet dat de welvaart in opkomende markten groeit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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Radio 1, het NOS -journaal. Het roer in het integratiebeleid moet om, vindt minister Donner. Hij wil migranten verantwoordelijker maken voor hun eigen integratie. Zo steekt hij geen geld meer in de integratie van specifieke groepen. Volgens Donner is sprake van een koerswijziging en kan er niet worden getornd aan de uitgangspunten van de Nederlandse maatschappij die door de geschiedenis heen zijn bepaald. Veel wateroverlast door de hevige regenval. In de Achterhoek bijvoorbeeld kreeg Doetinchem de volle laag. Straten veranderden in riviertjes, putdeksels kwamen omhoog en kelders liepen onder. Meer persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De psychiatrische zorg gaat actie voeren tegen de bezuinigingen. Alle instellingen houden eind deze maand een opnamestop van maximaal 24 uur. Voorzitter Bart van GGZ Nederland vindt dat psychiatrische patiënten door het kabinet worden weggezet als niet-zieken. Ze noemt het idioot dat iemand met psychoses wel een eigen bijdrage moet betalen en iemand met bijvoorbeeld een hernia niet. En als gevolg van de EHEC-crisis is tot nu toe 30 miljoen kilo Nederlandse groente vernietigd. Het overgrote deel daarvan bestaat uit komkommers en tomaten, heeft het productschap tuinbouw becijferd. Inmiddels trekt de vraag naar komkommers weer wat aan, vooral doordat ze weer kunnen worden verkocht in Duitsland. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hoeberg. Op dit moment trekken er nog steeds een aantal stevige buien over het land. En in het oosten kan dat gepaard gaan met hagel, onweer en soms ook windstoten tot zo'n 60 kilometer per uur. Vannacht zijn er dan meer opklaringen, maar langs de kust en ook in het noorden is er nog steeds kans op een bui. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen overdag flink zonnige periode, wel dan ook in het noorden nog steeds kans op een bui is. Aan het einde van de middag komt er vanuit het zuidwesten veel meer bewolking het land binnen. En daar zit ook regen bij, dat betekent dat het morgenavond toch wel een natte avond gaat worden. En dan de dagen daarna. Het lijkt alsof de zomer overgeslagen wordt, want zaterdag en zondag doet het weerbeeld veel meer aan de herfst denken. Het is zo'n 17 graden. Dat is ook iets onder de normaal. Dus veel bewolking, weinig zon en met name op zaterdag een aantal pittige buien. Awb verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits. De files worden nu wel wat korter. 160 kilometer staat er nog. De meeste files rond Utrecht en Rotterdam. In het zuiden van het land heeft de verkeer last van de regen. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat voor Maasbracht 3 kilometer file. Er ligt veel water op de weg, daarom is de linkerreissel ook dicht. En op de A73 staat voor de aansluiting met de A2 bij Knoop het Vonderen een file van 4 kilometer. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Nieuwegein 10 kilometer file. Dat heeft te maken met de drukte ook op de A12 bij Utrecht richting Arnhem. Tussen Woerden en Veenendaal staat 10 kilometer file... Dan staat ook een auto met pech, maar heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. Op de A50 Arnhem-Os staat voor knooppunt Valburg vierde van 6 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kasper Kooi. problemen bij de logopodist. En geen vast contract, geen lange relatie met de werkgever. Het werk wordt veel flitsender. Het is je eigen schuld dat je elke dag vaststaat in de file. Jij bent het fileprobleem. Goedenavond, dit is Avondspits, live nog van onze redactie in Amsterdam. Verbeter het fileprobleem, begin bij jezelf. Dat is de boodschap van onderzoekers Hans van Lind en Vincent Machaud... van de Technische Universiteit Delft. Zij schreven het boek De File... Dat ben je zelf. WNL's Lende Lamar sprak met beide heren. De file, dat ben je zelf, dat slaat natuurlijk op het feit dat een file uiteindelijk veroorzaakt wordt door alle collectieve keuzes die we maken. Waar we wonen, werken, hoe laten we weggaan, welke route we nemen, nemen we de trein, de auto, et cetera. Dus al die keuzes leiden bij elkaar tot files. En als je dus wil denken aan oplossingen, dan is het toch wel een eerste plek om eens te beginnen met te kijken hoe zit dat met die keuzes. En dat geldt dus niet alleen voor automobilisten, maar dat geldt ook voor verkeersmanagers, voor politici, voor iedereen die zich met verkeer en vervoer bezighoudt. Hans van Lint, een van de mede-auteurs van het boek De File, dat ben je zelf. Jullie bepleiten dus eigenlijk dat mensen op bepaalde momenten andere keuzes moeten maken. Ja, een voorbeeld is natuurlijk vertrektijdstip. Waarom gaan we toch met z'n allen om half negen achter elkaar staan? Dat kan natuurlijk veel slimmer. Ja. Of zoals ik vanochtend merkte dat ik naar mijn werk toe reed... Uh, het regende enorm buiten, M massaal iedereen stapt meteen in de auto. En dus heel veel file. Mooi voorbeeld, ja. Ga ik even naar je mede-auteur, uh, Vincent Marchot. Um, is het niet dan een oplossing om gewoon meer asfalt neer te leggen? Ja, dat is wel een oplossing als je ook aanvaardt... dat er dan ook milieuproblemen kunnen ontstaan en verkeersveiligheidsproblemen. Plus het feit dat we misschien over 20, 30 jaar minder afstand nodig zouden kunnen hebben op bepaalde plekken... waar we het nu massaal gaan aanleggen. Toch een beetje zonde van de investering, lijkt me. En als je dan ook nog denkt aan nieuwe technologieën die, aan het die nu ontwikkeld worden... waarbij mensen dus veel slimmer afstand houden... en veel meer opletten op wat voor hun gebeurt, wat er achter hun gebeurt... met elkaar communiceren, auto's die met elkaar praten... dan kun je dus een enorme capaciteitswinst behalen... zonder dat je meteen allerlei wegen gaat verbreden. Auto's die met elkaar gaan praten, is dat niet een beetje toekomstmuziek? Nou, toekomstmuziek in die zin dat dergelijke systemen bestaan, al zijn nog niet op de markt, moeten natuurlijk verbeterd worden in termen van prestaties. Dat ze onder alle omstandigheden doen. Maar op zich ziet het er wel naar uit dat het binnen een aantal jaren mogelijk is. Is het ook een pleidooi voor mensen uh, om mensen anders te laten denken? Bijvoorbeeld als je in de files staat, uh, wat uh, een van de grootste ergernispunten is, is dat dan iemand van achter aankomt rijden en dan een aan de voorkant er nog eens helemaal voorpropt. Uh, dat naar mijn idee, veroorzaakt juist files of zie ik dat verkeerd? Ja, dat is een van de oorzaken van files. Ja, bedoel, het is niet iets wat uh, een hele grote oorzaak is... maar het is zeker zo dat het uh, zeg maar niet zo netjes rijden... en op het laatste moment ertussen proppen, et cetera. Maar dat geeft dus aan dat er wel een andere manier van denken plaats moet vinden. Nou, om dat laatste punt nog even duidelijk te maken. Kijk, laat invoegen is echt een goed idee. Maar je moet dat wel doen uh, door elkaar de ruimte te geven. Uh, dan zorg je ervoor dat je zo lang mogelijk de file kunt uitstellen. Hè, het, het vervelende is uh, dat uh, late invoerders die worden met de nek aangekeken. Uh, want dat is toch asociaal. Nou, dat is inderdaad asociaal als iemand met 200 km per uur aankomt chasen. En er nog even tussen propt. Ik laat ze er niet tussen. Nee, hè? Maar wat nou als je gewoon op die verschillende rijstroken ongeveer even hard rijdt. Laat wat ruimte voor elkaar over. En zorg ervoor dat pas op het allerlaatste moment die voertuigen invoeren. Doe je dat namelijk niet, dan verplaats je eigenlijk de flessenhals uh, naar achteren. Dus als je invoegers dwarsboomt, dan ben je eigenlijk zelf ook een oorzaak van de file die ontstaat. Als nou iedereen dit boekje gelezen heeft van jullie, is dan iedereen van het fileprobleem af? Of? Nee, dat denk ik niet. Maar mensen zijn in ieder geval bewuster in de keuzes die ze maken. Ik spreek heel veel mensen de laatste dagen rondom dit boekje. Die zeggen, ja, ik wil wel mijn gedrag veranderen, maar mijn baas wil het niet. Ik zeg, nou, je baas moet dat boekje ook eens lezen. Ja, want de nut en noodzaak van het feit dat je op negen op kantoor moet zijn... is voor een aantal mensen natuurlijk onzinnig. Zo kunnen we elkaar blijven in stand houden, in feite. En waar je welke activiteiten doet, ja, daar kun je ook in variëren. Ik wil niet zeggen dat het hele leven omgegooid moet worden van iedereen en nog wat. Maar als iedereen een beetje wat doet, dan ben je al een heel end. Want we doen het echt samen allemaal. Het is echt een optelsom van allerlei keuzes die we samen maken... en die elkaar allemaal beïnvloeden. Vincent Bachel van de TU Delft hoort u in de bijdrage van WNL's Lende Lamar. WNL hier op Radio 1, zometeen dan moet ik netjes praten, want ik krijg hier bezoek van een logopedist. Maar eerst praat ik nog even met Ben Stijnenbach van ABN Ambro. Goedenavond Ben. Goedenavond. De Ajax een half procent in de min op 332 punten en dat heeft ook allemaal weer te maken met Griekenland. Raak je ook al Griekenland moe? Ik was eigenlijk wel blij met die Ehek-bacterie... want dat uh, hield Griekenland even van de voorkracht in voorpagina's af. Ja, precies. Maar het speelde wel weer een rol hè? vandaag op de beurs. Uh, geen duidelijkheid over hoe het verder moet uh, met de schuldencrisis... en daar koersen beleggers dan ook weer op. Ja. En zondag... Ja, inderdaad. Uh, het, het houdt met name de emoties heel erg bezig. Ik geloof niet uh, dat, dat Griekenland nou heel erg veel invloed heeft... op uh, het Nederlandse bedrijfsleven of de, de bedrijven die in de AIK zijn genoteerd... Uh, maar het algemene beleggersentiment wordt er erg door geraakt. En ja, dat heeft zeker een rol gespeeld uh, naast een aantal teleurstellende cijfers. Ja, en zondag dan is het zover. Dan komen de EU-ministers weer, uh, weer bijeen. Uh, begint de tijd te dringen. Moet er wat besloten worden nu zo langzamerhand? Nou, dat denk ik wel. Uh, ik begreep dat, uh, dat Duitsland met name uh, de zaak wil, wil verplaatsen naar, uh, naar september... Ik denk dat het half twaalf is, dat betekent dat het nog geen vijf voor twaalf is, maar ik denk wel dat uh, regeringsleiders en ministers van Financiën eens goed dat uh, interview van uh, Noud Wellink vandaag in het Financieel Dagblad lezen, want er staan een aantal uh, zeer behartenswaardige ja. uh, dingen in. Ja, eentje daarvan is dat het uh, noodfonds uh, verhoogd moet worden tot 1500 miljard euro. Is dat inderdaad een oplossing? Nou, ik denk uh, dat die 1500 miljard, die zal waarschijnlijk niet eens hoeven uitgegeven te uh, worden. Als ze besluiten een zo groot noodfonds in te stellen, dan betekent dat waarschijnlijk dat er rust zal komen op de obligatiemarkt. En de Griekse rente, die is nu ongeveer uh, 16% voor 10 jaar uh, Griekse staatsobligaties. Dat is veel te veel, de Grieken die betalen nu al ongeveer een derde van hun belastinginkomsten aan rente. Dus als die rente omlaag gaat, dan worden de Grieken in staat gesteld... om wat makkelijker hun hervormingsplannen uit te voeren. Ja, maar toch, ik schrik wel van zo'n uh, hoog bedrag. Ja, maar het is eigenlijk een, een goed signaal naar de obligatiemarkten. En uh, als de Grieken de rente uh, wat makkelijker kunnen betalen... en wat makkelijker hun hervormingen door kunnen voeren... Uh, dan zal die 1500 miljard waarschijnlijk niet eens nodig zijn. Ben Steijnenbach van Amsterdam. We hadden het net al over Nout Welling, vertrekkend president van de Nederlandse Bank. Hij zegt dat Nederlanders, wij dus, in de toekomst... veel sneller van baan zullen wisselen en vaker ontslagen worden. Want een baan voor het leven, dat hoort tot het verleden. Maar hoe gaan we daarmee om? Rob Witjes, goedenavond. Goedenavond. U bent manager arbeidsmarktinformatie bij UWV Werkbedrijf. Ja, dat klopt. Ja, is dit het toekomstbeeld uh, waar u achter staat ook? Nou, het is uh, inderdaad wel zo dat we uh, steeds meer situaties zien van, uh, van baanzekerheid naar werkzekerheid. Uh, of het dan gelijk leidt tot meer ontslagen, dat, uh, dat kan ik niet op voorhand aangeven. Nee, maar was, wel uh, minder vaste contracten bijvoorbeeld? Ja, minder vaste contracten. Je zal zien dat uh, er steeds meer uh, gevergd wordt van werknemers uh, om zich aan te passen aan uh, sneller uh, productieprocessen. En daardoor dus ook de bereidheid uh, moeten hebben om nieuwe vaardigheden te leren. Moeten wij daar uh, aan wennen? Um, ik denk dat um, een verschil dat je een onderscheid moet maken tussen de wat jongere en wat oudere generatie. Uh, ik denk dat de oudere generatie daar wat meer aan zou moeten wennen. Die is nog meer gericht op, ja, zal ik zeggen, die ene baan uh, die ze willen vasthouden. Uh, en ik denk dat de jongere generatie zich daar al uh, meer op aan het inrichten is. Ja, maar die jongeren zijn. willen later ook wel een hypotheek, denk ik. Ja. Nee, dat, uh, dat klopt. En dat betekent dat uh, zij in ieder geval ook uh, op zoek gaan naar hun interpretatie van flexibiliteit. En dat betekent dus ook dat uh, als zij zich uh, uh, goed scholen, uh, uh, zeg maar groeien in, uh, in hun vaardigheden... Uh, ook op een gegeven moment uh, ja, hun eisen gaan stellen ten aanzien van uh, werk en privé. Uh, het soort werkgever, welke sector, imago van een werkgever... En uh, ja, uiteindelijk uh, zullen zij ook een vorm van, uh, van vastigheid gaan, uh, gaan zoeken. Maar u zegt niet dat mensen vaker ontslagen zullen worden in de toekomst? Uh, nou, die, in die glazen bol uh, uh, durf ik nog niet te kijken. Maar ik denk dat je voornamelijk uh, wel kan aangeven dat je dat moet zien te vermijden. En uh, dat werknemers uh, voor een deel ook hun eigen hand hebben door uh, meer aan uh, scholing en zelfontwikkeling te doen. Voor een deel ligt dat ook natuurlijk bij de werkgever, welke faciliteiten hebben zij. Het zal dus wel vaker voorkomen dat mensen, zoals het dan heet, between jobs zijn. Uh, dus werkloos. Ja. En is dat dan en, een type werkloosheid waarvan u dan zegt van, nou, dat kunnen we dan wel tolereren en accepteren? Uh, je ziet dat... Uh, uh, nu ook al, hè, dat, dat mensen die kortdurend werkloos zijn uh, ook wat makkelijker aan, uh, aan, uh, aan de slag weer komen. En je ziet ook dat het niet altijd heel erg hoeft te zijn om even kort uh, werkloos te zijn. Om dan vervolgens uh, dus goed na te denken over de uh, te zetten carrière uh, stap. Ja. En uh, je ziet ook uh, bijvoorbeeld dat uh, van, uh, van de werklozen de, uh, dat ongeveer 30 procent ook gaat hervatten via een, een tijdelijke uh, baan, via een uitzendbureau. Ja, of via u natuurlijk, want u kunt die mensen natuurlijk ook helpen. Ja, uh, wij hebben daar onze rol in, maar wij zoeken daar ook nadrukkelijk uh, de samenwerkingspartners in. Is het UWV klaar voor zo'n toekomst, waarbij mensen misschien vaker in between jobs zullen zijn? Ja, ik, uh, ik denk dat niet alleen de UWV daar klaar voor moet zijn, maar uh, we met z'n allen. Uh, wij zullen in ieder geval ook in de voorlichting uh, naar uh, werkzoekende de nadruk leggen op, kijk verder dan je eigen gemeente. Je ziet dat, veel, dat je in eerste instantie kijkt, kan ik in mijn eigen buurt wat werk vinden. Maar ook verder kijken dan je eigen sector, eigen beroep. Rob Witjes van UWV Werkbedrijf, hartelijk bedankt. Oké. Okay. Ook criminelen moeten zich bij het UWV laten omscholen. Waarom? Dat hoor je zo bij WNL op Radio 1. Eerst kinderen met spraakproblemen in Almere. Zij zullen sneller mislukken op school... En in hun verdere carrière. De ondernemingsraad van de GGD in Flevoland die trekt aan de noodbel. Door bezuinigingen worden kinderen met spraakproblemen niet meer geholpen. Hanneke Beek van deze ondernemingsraad, goedenavond. Goedenavond. Vertel. Um, ja, binnen de ondernemingsraad uh, Flevoland kregen wij bericht vanuit de logopedie van de GGD Flevoland... dat er uh, de plannen zijn voor een sterke bezuiniging in met name Almere op de logopedisten... Op dit moment zijn er in Almere twaalf logopedisten werkzaam... en dat willen ze eigenlijk terugbrengen naar één FTE. Voor alle duidelijkheid, het gaat om logopedisten die bij u in dienst zijn... Hè, bij de GGD in Flevoland. Bij de GGD Flevoland, dat ja, klopt. Precies. En die logopedisten die werken voornamelijk aan kinderen... tussen de 0 en 6 jaar om te signaleren of zij spraakproblemen hebben... en als het zo is, dat ze die dan helpen. Uh, ja, en het is heel erg belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk... gesignaleerd worden als zij, als zij spraak- en taalproblemen hebben... We weten allemaal dat, zeker in onze huidige maatschappij, communicatie natuurlijk een van de belangrijkste voorwaarden voor het uh, ja, functioneren is. Maar ja, het is kennelijk ook belangrijk om te bezuinigen. Wij denken zelf dat het uh, een korte termijn bezuiniging is. Omdat we verwachten dat er op de duur meer problemen uit naar voren zullen komen. Ja, want u zegt uh, zelf dat uh, kinderen met spraakproblemen die niet worden geholpen ook sneller in de criminaliteit zullen belanden. Ja, dat is natuurlijk een... een uh, ja... Een zwart-wit reactie, mogelijk. Maar we weten wel allemaal dat om te functioneren en om te kunnen leren... en om sociaal een beetje goed terecht te kunnen komen... we op zijn minst moeten kunnen communiceren met, uh, met onze buitenwereld. Kan dat niet, dan is de kans groot dat, uh, dat de sociale status lager wordt. We weten ook allemaal dat de sociale lagere status eerder weer leidt tot problemen. Ja. Nu woon ik in Almere en ik hoor ook wel eens kinderen praten op straat. En dan denk ik, waar is de logopedist dan nu? Ja, dat zal natuurlijk geheid. Ja. Maar zeker om dat soort problemen dus niet nog meer voor te laten komen, is het belangrijk dat er vroeger gesignaleerd gaat worden. Uh, als er zoveel FTE moet gaan verdwijnen, nou de mensen binnen onze GGD zijn ambtenaren. Ook wat dat betreft is er dus een korte bezuiniging. Ik, ik hoorde iets op de achtergrond. Ja, dat, we, dat is weg. Oh, dat is weg. Ja. Een kind met spraakproblemen of niet? Nou, dat hoop ik niet. <laughs> nee. Dank. Hanneke Terbeek van de ondernemingsraad van de GGD in Flevoland. Hier bij me op de WNL-redactie logopedist Willem Snijders. Goedenavond. U bent uh, ook betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie... als uh, bestuurslid. Ja. Denkt u er ook zo over kinderen uh, met spraakproblemen... die uh, niet worden geholpen en dan in de criminaliteit belanden? Het is wat uh, zwart-wit uitgedrukt. Maar je kan wel zeggen dat kinderen die uh, een onvoldoende... niet goed verlopende spraaktaalontwikkeling hebben... eerder naar hun vuisten zullen grijpen... als ze zich duidelijk moeten maken... dan problemen en meningsverschillen met woorden oplossen. Ja, dat signaleren is dus wel belangrijk. Absoluut. Ja, nu speelt dit in Flevoland, vooral in Almere. Maar bezuinigen moeten we overal. Dus dit zal ook wel op meer plekken zo zijn. Dit gebeurt op meerdere plekken in Nederland. Ja. U heeft een praktijk in Hellevoetsluis. Speelt ja. het daar ook? Nee, bij ons speelt het niet. Bij ons, in mijn directe regio... omdat de GGD die taakstelling al een tijdje niet geformuleerd heeft. Maar er zijn regio's waar de GGD's wel degelijk die taakstelling hadden en uh, ook hierop gaan bezuinigen. Ja, tegelijkertijd is dat ook weer goed nieuws voor u... want u ja. heeft een eigen praktijk, u bent niet in dienst van de GGD... dus uh, uh, voor u klussen genoeg? Ja, ik zeg, dat, ik zeg dat met voorzichtigheid... want ik zou veel liever hebben dat ik uh, kinderen zou kunnen behandelen... Die, uh, die jonger en vroeger gesignaleerd zijn. Wat wij moeten behandelen helaas, het zijn kinderen die 4, 5, 6, 7 jaar zijn... en waarbij je dan de spraaktaalontwikkeling uh, je, op je bord krijgt als, als professional. Ja. En dat is een zware klus. Ja. Want uh, hoe gaat het? Een, een kind uh, die komt op school met uh, spraakproblemen... dat is nooit eerder gesignaleerd, ja. uh, dat, dat lost zich toch wel vanzelf op? Nee, dat lost zich niet vanzelf op. Je, de taalontwikkelingsproblemen... 10% van de kinderen heeft een uh, taalontwikkelingsprobleem. Uh, dat kan zijn door onvoldoende stimulatie, maar in de regel... Uh, kan bij de helft daarvan met stimulatie zeg maar, het probleem verkleinen. De achterstand, de, nee, ik bedoel echt de, de taalontwikkelingsstoornis... dat zijn nog de, de helft daarvan... Dus dat is, je hebt te maken met problemen die, waar professionals echt goed naar moeten kijken. En dat zijn de logopedisten. Dus niet alle taalstimulatieproblemen kun je oplossen met, met, met taalklasjes... waar de overheid nu mee stoeit. Nee, maar is daar, de GGD, is daar de GGD voor nodig? Ik kan me ook voorstellen dat je als ouder ook naar je kind luistert... en denkt van nou, misschien moet hij wel naar de logopedie. Ja, maar er zijn kinderen die zo op het eerste gehoor... Uh, eigenlijk een heel aardige taalontwikkeling hebben. Maar als je daardoor luistert als logopedist... dan hoor je dat die kinderen... Bijvoorbeeld, hele eh, takken eenzelfde soort zinsbouw gebruiken. Een hele arme zinsbouw hebben ten opzichte van wat zij zouden moeten presteren op hun leeftijd. Sommige kinderen die, die ogen of die, die beter in hun taal dan dat ze in werkelijkheid zijn. Ja. En daarvoor zijn wij. Het gaat niet alleen om stotteren, dus. Nee, nee, nee. nee. Is, is, dat, is dat trouwens wel een, het grootste probleem stotteren? Nee, nee, nee. Stotteren is een, is een, een, kan een ernstig probleem zijn als het blijft bestaan. Maar de, bij 16% van alle kinderen treedt een hakkelontwikkeling op... en uiteindelijk is, blijft daar nog 2% van over. Dus gelukkig heb je bij 14% van de hakkelende kinderen dat het vanzelf dat het verdampt. Net ja. of zonder hulp. Ja, want stotteren is misschien wel zoiets... dat kan ook betekenen spanning in huis bijvoorbeeld. En daar is vroege signalering natuurlijk ook wel handig mee, toch? De logopedist-stottertherapeut is echt deskundig... op het gebied van precies te achterhalen wat het probleem is... en waarop gas gegeven moet worden en waarop gerend moet worden. Ja. Stel, die kinderen worden niet geholpen. Wat, wat kost dat ons dan? Nou... Dat, kost, dat kan ons een heleboel gaan kosten. Want uiteindelijk, een kind met een niet goed verlopende taalontwikkeling... zal niet het onderwijs krijgen wat hij had kunnen krijgen. Zal met dat onderwijs wat hij niet gekregen heeft... misschien wel niet de baan krijgen die hij had kunnen krijgen. En uiteindelijk zijn wij er als samenleving bij gebaat... dat kinderen betalende burgers worden. En ook belastingbetalende burgers. Want als we iets nodig hebben, is het geld later. Ja, want u zegt, als je 2 miljoen investeert in logopedie... Dan... Win je daar zelfs 3 uh, miljoen mee? Ja, professor Ellen Gerrits, de hoogleraar logopedie die we hebben in uh, Nederland, die heeft een onderzoek gedaan. En die heeft daaruit als conclusie gekregen dat uh, bij het stoppen van 2 miljoen in kinderen. die gescreend zijn, vroeg gescreend zijn door GGD's en vervolgens behandeld zijn. is 5 miljoen euro bespaard in de doorstroom naar het speciaal onderwijs. Dus de winst was 3 miljoen euro. Kijk. 1 euro investeren is 1,5 euro winst. Willem Sneijders, logopedist. Bedankt voor de komst uit de studio. Dan een van de stoppaadjes van het kabinet. Harder straffen en veiliger maatschappij. Alle moeite tot dusver kan voor niets blijken. Dat dacht tenminste WNL's Wiegenhemmer. Kijk, laat ik in alle scherpte zeggen, het moet afgelopen zijn. Dat is natuurlijk een van de topprioriteiten, Gewoon ook in heel veel steden. 98 criminele jeugdmars hebben. In twee jaar zullen we zorgen dat ze van de straat af zijn. Soms beleef je momenten van uitgestrekte gelukzaligheid. Vanmiddag beleefde ik zo'n moment. Vind je het gek? Ineens leek het mogelijk. Een samenleving, onze samenleving waarin iedereen vreedzaam naast elkaar leeft. Een samenleving waarin onze minister opstelte... tevreden en voldaan achterover kan leunen... en niets meer keihard hoeft aan te pakken. De Nederlandse Vereniging voor Criminologie maakte me lekker... met de aankondiging van hun jaarcongres. De titel? Stoppen met crimineel gedrag. Ik vond het een heerlijk plan. Stoppen met roken? Verstandig. Maar stoppen met crimineel gedrag... Willem de Haan is voorzitter van de NVK. Direct zag hij het geluk in mijn ogen. En direct ook wist hij mijn enthousiasme te temperen. Criminaliteit is iets dat uh, vanaf een jaar of veertien uh, gaat toenemen... en daarna vanaf een jaar of twintig weer gaat afnemen, in de meeste gevallen. Dus je kan, als je optimistisch bent, zeg je dat gaat vanzelf over... Maar omdat we er natuurlijk maatschappelijk ook veel last van hebben... willen we graag dat dat wat sneller gaat. We zoeken naar mogelijkheden om dat proces van stoppen met criminaliteit... om dat te stimuleren en te bevorderen. Geen radicale stop dus, maar stimuleren en bevorderen. Is dit die koude kermis? Van de koude kermis naar de harde realiteit... is criminoloog Willem de Haan zelf al eens geconfronteerd met criminaliteit? Natuurlijk, eh, zoals de meeste eh, mensen jaarlijks... Eh, uh, Wordt toch wel één op de, op de vijf, dus soms één op de vier uh, Nederlanders wel geconfronteerd met een, een of andere vorm van criminaliteit. En dat is dan? Dat is voor veel Nederlanders diefstal, inbraak, uh, beschadiging van de auto, uh, diefstal uit de auto. Uh, dat zijn Bij u dus ook. Fietsendiefstal, dat zijn de veel voorkomende. Uh, misdrijven. Nou nee, ik ben zelf ook wel eens... met geweld uh, geconfronteerd. Dat komt aanzienlijk minder voor, maar dat kan je toch ook overkomen. Dat is de wil van deze minister. Dit gaat gebeuren. Wat er afgelopen jaren veranderd is... dat vanuit de politiek... en ook in het maatschappelijke debat... Uh, meer geloof wordt gehecht aan criminaliteitsbestrijding die zich uh, beperkt... tot het opleggen van gevangenisstraffen... en eigenlijk het ontnemen van, van middelen en mogelijkheden aan mensen... in plaats van ze te helpen bij dat wat ze eigenlijk zelf ook al willen. Uh, dat spreekt wantrouwen uit ten opzichte van die mensen. En dat maakt het niet makkelijker voor hen om ze te stoppen. Dat maakt het moeilijker. Is er dan iemand die geloof hecht aan de maakbaarheid... Nou, de maakbaarheid, het gaat over de samenleving. Misschien uitgang... de maakbaarheid van het individu? Nee, eh, het enige wat ik zou hier, hierop zou kunnen zeggen... is dat, dat mensen niet zoveel verschillen in wat ze nodig hebben. Wat hun basale behoeftes zijn, hun primaire behoeftes. We willen allemaal eh, door andere mensen aardig gevonden worden. We willen allemaal in een sociale omgeving eh, eh, leven... En uh, dat, dat proberen we ook allemaal te bereiken. En sommige mensen hebben daar minder middelen en mogelijkheden toe. En uh, besluiten dan uh, vervolgens om dat op illegale manier uh, te gaan realiseren. En dat is natuurlijk niet goed. bijdrage was dat van WNL's Wiegenhemmer. Straks op deze zender Kunststof. Uh, schrijver Peter de Zwaan is daar de gast. Hij heeft een nieuwe misdaadroman. Dat gaat over drie inwoners van Enschede... die de vuurwerkramp hebben meegemaakt... en hier financieel van willen profiteren. Luisteren dus na 7 uur Kunststof van NTR. Morgenavond, dan is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Wat ons betreft dus tot dan. En tot die tijd op internet via avondspits.fm. Fijne avond. V Boeken, boeken en nog eens boeken. Dit zijn schoolopstellen. En als ik ze zou moeten beoordelen, zou ik ze allemaal een vier geven. Morgenavond tussen 7 en 8. En dan nou ontstaat er toch iets van een gesprek. Brands met boeken. Wat een rare neurotische gek ben ik dat ik op zoek ga naar een vrouw... die ik dat toen heb gezien omdat ik dat boek in mijn binnenzak had. Wim Brands ontvangt de schrijver van een net verschenen boek. Het breugel was ook zeer humoristisch. Dit verzin je niet. Maar het is lastig. Het is een lastige vraag. Morgenavond van 7 tot 8. Maar dit is me ook een beetje te naïef hoor. Met alle respect. Brands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 Bij Tempo Team vinden we dat werkgevers meer gebruik zouden moeten maken... van de kennis en ervaring van 45-plussers. Praat mee op blijfbezig.nl. Blijf bezig, Tempo Team. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan een krachtige 160-pk-dieselmotor met toch slechts 20% bijtelling. Denk aan de auto waar je niet aan zou denken. Opel Insignia, de beste auto die we ooit gemaakt hebben. Opel, weer leven auto's. Nou, ik mag verwachten dat mijn private banker door de wol geverfd is. Zolang dat maar niet leidt tot routine. Bij ING private banking geloven we in schakelen, snel schakelen en blijven schakelen. Bovendien kijken we elk jaar opnieuw naar uw situatie. Of alles nog op scherp staat en nog klopt met nieuwe omstandigheden en doelstellingen. Ik ben Rob Omens en breng u graag in contact met een private banker... waarmee u samen uit de routine kunt stappen. Bel mij voor in afspraak op 06-3400-4800. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Festival Zwart. Onthullend kunstenfestival in de Zwolse binnenstad. 5 tot en met 10 juli. Kijk op beeldvanoverijssel.nl. Een idee over... commitment...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 Een bank met ideeën. Dit is Radio 1.